Moet jij nog wat willen gaan doen? Jij? Ik had gedacht om te gaan wandelen. Wandelen? Maar jij dus niet? Goed. We maar gaan wandelen? Niet als jij er geen zin in hebt. Ik heb er wel zin in. Klinkt anders niet erg overtuigd. Ja, ik heb er wel zin in. Laten we maar gaan wandelen. Ik weet het niet, hoor. Als je zo weinig zin hebt, dan kunnen we beter thuis blijven, want dan wordt het toch niks. Nee, laten we maar gaan wandelen. Ik heb er geen zin meer in. Ik zeg dat ik wel wil gaan wandelen. Tja, maar hoe... Alleen omdat ik het voorstel. Iemand moet het toch voorstellen? Zelf had je er geen zin in. Uh, omdat ik er uh, eerst aan uh, wennen moest. Uh, aan, aan de gedachte. Hm. Maar nou heb ik er geen zin meer in. Waar waar naartoe? Weet ik niet. Ik weet toch wel waar je naartoe wou? Nee. Wat moet jij nou maar zeggen? Dat is onderzien. Jij had een plan en dan moet je het ook zeggen. Anders doen we straks allebei naar nou wat anders. Ik had van Kastrikum naar Bergen gewild. Merk je wel hoe stil het is? Ja. Dus het is maar goed dat we zijn gegaan. Maar het is ook wel goer... Goor is helemaal niet goor. Als je zo praat, kunnen we beter meteen weer naar huis gaan. Nee, alsjeblieft. Ze kwam het erken hakhout uit en liep het veld in. In het gras, opzij van het pad, lag een dode meeuw. Hij vroeg zich af hoe die daar kwam. Dooie meeuwen zag zelden. Hij had niet zoveel sympathie voor meeuwen, maar met dode beesten voelde hij zich altijd solidair. Vergiftigd? Een vis -aierend. Hij dacht maar wat. Boven het kleurloze groen van het veld stond een valkje te binnen. Een klein mannetje met een bult, of in ieder geval een hoge rug, kwam hen op de fiets tegemoet. Een grote bouvier naast zich, de man groette hen, en groette onwillig terug. Kleine mannetjes met een bult en een bouvier, daar had hij het niet op. De volgende keer vroegen ze naar je toegangsbewijs, en als je dat toevallig niet vinden kon, ging je op de bon. Rechtse, kniepige mannetjes. Zie je wel. Met zulke weer is er geen mens. En dus het was echt mythes. Maar goed dat ik het doorgezet. Zullen we dan maar tot Egmond gaan? Omdat jij het goor vindt! Zou toch naar bergen gaan? Maar ik krijg hoofdpijn. Hoofdpijn? Van de wind. Onzin. Onzin? Als ik niet naar bergen wil, dan hoef ik toch niet naar bergen? Tuurlijk niet. En bovendien weet ik helemaal niet of jij het wel leuk vindt. Ik vind het wel leuk. Maar je zegt het niet. Ik zeg het toch? Maar niet uit jezelf. Waarom we eerst naar Egmond gaan? Dan zien we wel weer verder. Zullen we hier op gaan? Wat mij betreft niet. Maar je had er toch geen zin in? Ik vind best. Zelf zou je zijn thuis gebleven. Zeg eens wat. Zelf was je liever thuis gebleven. Ik vind nu best mythus. Wat denk jij aan? Ik vroeg me af of die jongen daar een geluidsopname van de zee ging maken. Maar ik zie dat het een fototoestel is. Waarom zeg je niks? Ik zeg toch nooit iets? Anders wel. Als andere mensen erbij zijn, op het bureau praat je wel. Praten tegen de wind heb ik de pest aan. Hij vroeg zich af waar hij aan dacht, voor hij aan die jongen dacht. Wat zou hij hebben moeten zeggen als het hem even eerder had gevraagd? Ze vroeg het natuurlijk omdat ze dacht dat hij aan het bureau dacht. Hij had niet aan het bureau gedacht, maar aan de zee en toen aan het boereiland, dat verongelukt was, en aan de mensen, die verdronken waren in de bioscoopzaal. Hoe zouden ze die lijken nu bergen, en hoe zou het daarmee zijn, een beetje rondzweven door elkaar heen? Wat bleef daarvan over, en hoe was het eigenlijk mogelijk, dat er zo diep in de zee olie zat? Waren daar bossen geweest? Daar was het te diep voor. Waarschijnlijk waren dat zeeplanten geweest en plankton. Was het daar dan niet te diep voor? Hij dacht aan Greenpeace en aan de zeehonden. God weet wat je allemaal bij elkaar dacht. En hij vond het jammer, dat ze hem niet gevraagd had wat hij dacht, toen hij aan die lijken dacht. Dat zou een mooi antwoord geweest zijn. Hij besloot het achter de hand te houden voor een volgende keer. Ten slotte kon zoiets ook best op een ander ogenblik denken, maar ze vroeg niets meer. Ze was moe geworden van het duwen tegen de wind en haar hoofdpijn was erger geworden. Bergen is ver met de wind tegen. En nooit is iemand die vroeg waar ze vandaan kwamen, achterloos uit kastriken. Verbaast uit Kastriken? Dat is toch een heel eind. Bescheiden wel nee. Kleine vijf uur. ...voor mensen die alleen nog in de auto zaten en de hond uitlieten is ongeveer genoeg voor een hartaanval. Maar eigenlijk was het natuurlijk echt bijna niets. Hoe zou het toch komen dat je zo stijf wordt? Uh, omdat we oud worden. Ik word niet oud. Ik ben nog jong. Bij mij omdat ik oud word. Wel vaker zo koud tegen Pasen. Maar meestal is het wel mooi weer. Mijn herinnering is het juist meestal grauw. Zie je wel dat je uit je humeur bent. Je bent de hele dag al uit je humeur. Alleen omdat ik heb voorgesteld om te gaan wandelen. Nee, helemaal niet uit mijn humeur. Ik herinner me alleen dat het tegen Pasen meestal slecht weer is. En als ik je nou zeg dat het meestal goed weer is... Dan herinner jij het je anders. Maar ik herinner het me goed. Dat vind ik natuurlijk ook. Ik herinner het me niet anders. Ik herinner het me goed. als jij het je anders herinnert... dan moet je eindelijk maar eens aannemen dat ik ook wel eens gelijk heb. Het is misschien heel moeilijk voor een koning om dat te accepteren... ...dat een vrouw ook wel eens gelijk heeft. Maar dan moet je er toch maar eens aan wennen. Want de vrouwtjes zijn niet zo dom als jij denkt. De vrouwtjes hebben er toevallig ook wel eens bij het rechte eind. En als je dat niet wil toegeven... ...dan is het voor mij het bewijs dat jij uit je humeur bent. En dat je dat de hele dag al bent. Niet achter die duiven om! Wat is dat voor een manier om zo tegen me te schreeuwen... ...dat de mensen het kunnen horen? Je bent mijn vader toch niet? Ik weet toch zelf wel hoe ik moet lopen? Maar als je zo loopt, jaag je ze de weg op. Ik schrok. Jagen? En je wilt toch niet zeggen dat ik duiven opjaag... Wil je geen borrel? Jawel. Waarom heb je hem dan niet zelf gehaald? Ik ben verdrietig. Waarom? Om mijn moeder. Het was zo'n verdrietige dag gisteren. Dat ze daar maar zit en dat ze zo... volkomen onbereikbaar is. Ja. Wees maar niet verdrietig. Nee. Ik zal niet verdrietig zijn. Wat eten we? Een Chileense bruine bonenschotel met knoflook en ei. Ik ben gisteren na de vergadering van de museumcommissie nog even bij Cassis langs geweest. En het blijkt dat hij in zijn archief een dossier met boedelbeschrijvingen heeft. Wat wou je dan, mee. Ik vroeg me af of we niet eens een proefonderzoek kunnen doen om te zien wat die bron waard is. Wie wou je dat dan laten doen? Lien? Lien heeft nog geen onderzoek. Denk je dat ze dat kan? Ze is hier wel heel precies. En ze heeft hersens. Ja. Ik vond die onderzoeken van die leerlingen van Kunterman in die bundel die ik besproken heb. Heel interessant. Ja. Met onze vragenlijsten kom je niet verder dan het begin van deze eeuw. En met die boedelbeschrijvingen heb je jaar voor jaar, in ieder geval voor de 19e eeuw, een exacte opgave van het huisraad. in het hele land en in alle sociale groepen. Zodat je de verspreiding van elk nieuw voorwerp op de voet kunt volgen. Maar over gebruiken zeggen ze niets? Nee, alleen over voorwerpen. Je zou het eens kunnen proberen. Dag, meneer Koning. Is Wigbold weer ziek? Ja, Wigbold is weer ziek. Meneer Meijerink is ook ziek. Wat heeft hij? Dat weten ze niet. Maar het is niet zo mooi, geloof ik, want hij is voor onderzoek naar een internist verwezen. Naar een internist? Ja. Maar u bent vorige maand toch ook doorverwezen naar een internist? Ja, maar bij mij wisten ze wat ik had. Toch was na het onderzoek? <laughs> dat is ook zo. Je hebt gelijk dat wisten ze pas oh. daarna. <laughs>